om een band, een andere BMW M3, hier aan de kant geparkeerd met een lekker linker volband. En dat is drie keer een lekker linker volband met die M3's. Dus er zal iets zijn in de combinatie banden en M3. Op wat voor merkbanden rijden deze dan?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 Jan Joris wist die ook te beschalken En hij had op dat moment de tweede plaats na de pitstop van uh, Ricardo. Van den. En dan was het uh, plaats nummer 1 uh, voor onze uh, plaatsgenoot. En hier net op start finish was het toch Jan Joris die met, uh, ja, met een paar centimeter uh, de overwinning uh, voor hem wist te beschalken.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 Yes. Ja, zonder meer. En uh, ja, We hebben het over de 35-4, die rijdt in die races het uh, weekend. Het zijn twee keer uh, 25 minuten met uh, verschillende rijders. En dan hebben ze op de maandag, in dit geval dan ook nog de langere race van 50 minuten, dat uh, auto gedeeld wordt door uh, twee rijders. En uh, die wordt uh, wederom uh, live uitgezonden op PTL. Maandag uh, heb ik het dan over. Maandag uh, zien we dan ook weer uh, Jeroen Bleekman in de corvette. Die heeft niet uh, kunnen kwalificeren, want die rijdt morgen nog een race in uh, Californië op Lacuna Zee. Dus uh, die vliegt terug uh, zondagavond. Die gaat uh, maandag hier uh, zijn USAR stukje van vorig jaar met de Duitse Scheter 4. Toen hij ook achteraan moest starten uh, en wist te winnen. Gaat hij uh, proberen dat te herhalen. Oh, we zijn heel benieuwd en houden het uh, in de gaten op CFM Race Radio. Aankomende maandag vanaf 9 uur. Dank je wel Willem voor dit moment. En uh, straks uh, komen we uiteraard nog een uh, keertje bij terug. Oké. Okay. Oké, okay, tot straks. Hoi. Todo aquel que piensa que la vida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 I'm immature That's just I'm feeling pretty damn hard done by. I spent ages giving head. Then I remember all the nice things that you've ever said. Zeg ik dat iedere keer bij dit plaatje, maar daar word ik zo vrolijk van. En we zijn per dag zo, zo vrolijk. Zo vrolijk. Bij de single van uh, Lily Allen en uh, Nat Fair. Nou uh, zitten wij hier aan het uh, gashuisplein, met de studio van CFM. Hebben we altijd van die mooie fonteintjes hè? en die spuiten zo vreselijk hoog. Ja. Nou toen dacht de uh, waterleidingbedrijf PBN, van dat kunnen wij beter. Dat kunnen wij veel beter. Ja. Dus hebben, afgelopen donderdag hebben ze experimenteel...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 Tonight we dance Oh, I know tomorrow The love I have inside Is everything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 Dat is Zofse Radio hoor je Shilabi Devotion en Special. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En we schakelen snel weer, weer over naar Willem van Dessen op het circuitpark Park Waar waarschijnlijk volgens mij inmiddels het zonnetje ook wel schijnt. Willem? Willem? Ja, ik heb je nu hoor. Willem, word wakker.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 we krijgen hierna nog één race en dat is in de Toenbaasen Diesel Cup. Een race over 100 minuten. Ja, dat klinkt. Maar daar hebben we vanmorgen wel kwalificatie voor gehad. En hebben we toch wel een verrassende pole. En de pole is voor twee dames. en Dat is voor Lisette Braams, die een e vormt samen met KBLJ. Op de tweede plaats dan, daarachter. Ja, ik kan ook niks aan zijn naam doen, achter die twee dames aan.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 Ja, 120 t rijdt en dat doet hij samen met Marcel van Leen En 70 gekwalificeerd in een deelnemersveld van 25 auto's. Die na afloop van deze Volkswagen Cup van start gaan voor een race van 100 ronden. En ja, of 100 ronden moet je mij horen, 100 minuten. 100 <honderd> ronden, hè? Morgen! Ja, dat zouden snelle rondjes worden. <honderd> maar 100 uh, uh, minuten dus uh, ja dan moet daar even uitrekenen. dus uh, zijn we toch nog wel een uh, twee, twee uur bezig uh, hier op het circuit en uh, ja dat zijn lange dagen maandag uh, gaan we verder en dat is ook al zo'n lange dag omdat uh, om 9 uur gaan we van start van de met de uh, Legends uh, dan en de laatste race uh, aanstaande maandag uh, die gaat pas maar start om 5 of 6 en dat is de Formule Force.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 Oh my god. <laughs> Wat hebben ze ermee gedaan? Niks. <laughs> okay, uh, een grind Laten we het daarop houden. Oké. Morgen rustdag. Uh, gewoon is er dan niks op het circuit te doen morgen? Nou... Uh...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 komen oh, wij wel kijken, toch? Ja, wij gaan alleen maar kijken. Kijk hey. Kijken hoe lang die het volhoudt. Ja, ja, ja, ja, ja. Hey Willem, aanstaande maandag in ieder geval CFM Race Radio. De hele dag vanaf 9 uur ochtends. Jij en Jaap Kopen doen het verslag vanaf het circuit. En de diverse presentatoren in de studio. Dus dat gaat weer een feestje worden. Ja. Vanaf 9 uur en we gaan gewoon de hele dag door. Ja, van als ik goed begrepen heb, van 9 tot 5. 9, 9 tot 5, minimaal. Ja. ja. Minimaal, nou, kijk eens uit. Oké, okay. Willem. Rustig, Willem, dankjewel, veel plezier nog hè, met die 100 minuten zo dadelijk. Ja, dat ga ik doen. Oké, okay, en uh, okay. vergeet de nabespreking niet. Nee, nee, Dus 104, toch? <laughs> ja, dat komt allemaal wel goed. Hier is uh, Jasmits. Vogels die verdwalen als de wind ze niet komt halen, vegen in een lange rij, onverwacht aan mij voorbij.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 Even slapen is het allerbeste wapen Wat twee a spines op, tegen de oorlog in mijn kop Zou het nog veel langer duren, waren dit mijn laatste uren op de wereldbol. Aha. Zonder brood was ik waarschijnlijk half dood, Als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan Gelijk naar buiten om te fiets, al wil mijn hoofd nog even niet Een nieuwe dag begint, de tijd om weer te gaan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 Brood was ik waarschijnlijk alle brood. Het is tijd om weer te gaan. ZING dat je bestaan, Hou van het leven. Het leven houdt van jou. Vader, uitzicht. Het wordt zodat iedereen het hoort. Zie In 2010 al twintig 20 jaar een zee van muziek. en een golf van informatie. Zie la mano. Lasciatemi cantare.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 Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne Ik kom naar huis. Ik buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare, con la non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu, e l'amo moviola la domenica in tibù. Tot Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintorie, una seicento giù.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 mi canta perché ne sono, fiero. sono un italiano. Un italiano, vero. Pizza muziek hoor. Ja, pizza pizza, oh pizza. <laughs> nou, ik heb gisteren al pizza gehad, maar verhaal, nou, okay. het er ook wel Ja, kan toch wel? In. Kan wel. Yo, de Toto Cotunou en uh, Italiano. Ja. Het okay. is gewoon lekkere zonnige lekkere muziek. Heerlijk zorgeloze pizza muziek, lekker op het trasje. Ja, ja, nou weet ik niet waar onze buren mee bezig zijn. Maar of, of de boel staat in de fik of ze zijn aan het uh, barbecue. Barbecue. We houden barbecuen. Grote, Grote rookpluimen. rookpluimen. Oh, het is ding. geen mist, het is geen de zeedamp. Nee, volgens mij ook niet. Dat zeker niet. Of heel plaatselijk. Maar. Hey, uh, 29 mei, weet je dan al wat jij gaat doen? Uh, feestje, volgens mij. We gaan eerst werken tot 5 uur. Mm -hmm. En uh, ja, de luisteraars, ik wil u dat niet onthouden. Want er gaat weer een iconen nemen afscheid.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 Hier is Frans Duits trouwens. Daar is hij helemaal gek ja. van dan. je denkt maar dat je alles mag van mij. S'avonds laat je mij alleen. Ik heb daar niemand om me heen. Rook mijn laatste sigaret. Dan ga ik alleen naar bed.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 Ik maar waar, wacht. jij ja, wachten doe ik steeds de hele nacht. Jij nee, denkt maar dat je alles mag van mij, maar dat is nou vanavond. Voor goed horen een leugen heeft gewonnen van de trouw. Wat ben jij voor een trouw? Je kijkt doelos naar het behang.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 Para sido, no volverá más, y e me pintaba las manos y la cara de azul, y de provisa le viento rápida me debo, y me hizo he volar en el cielo infinito. En y de improviso le vento rapido me Ah. Dan krijg je toch gewoon weer zin in vakantie alweer. Hier, hier doe je mij gigantisch plezier mee. Lekker naar Spanje, naar de zon. Ja, juist. Wat wil je daar nog meer? <laughs> je de, de Gypsy Kings en Volare alweer het eh, ene laatste plaatje trouwens. Want het programma is weer voorbij. Ja, het is voorbij gevlogen deze keer. Dus we houden het kort. Ja. Maar ja.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 Monix met. Oké, okay, ja, ja. reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. En wij zijn de volgende week weer met Zandvoort op zaterdag. Een fijne zaterdagavond en bedankt voor het luisteren. Stop. Even zien je op het werk afleggen. Is goed.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 Speculatie op de valutamarkt kan hebben bijgedragen aan de onrust rond de Europese munt. Volgens de jager is er veel speculatie en angst. Hij wil dat de AFM de onderste steen boven krijgt. De Tweede Kamer wil het zogeheten Naked Short Selling hard aanpakken. Daarbij speculeren handelaren op koersdalingen van aandelen die ze zelf niet hebben. In een motie verzocht de Kamer het kabinet om dat aan banden te leggen... zodat hevige koersschommelingen kunnen worden voorkomen. Toezichthouder AFM is tegen een speculatieverbod. PVV-kandidaat Gidi Marcusover heeft zich vorige maand teruggetrokken van de kandidatenlijst na een waarschuwing van de AIVD. Volgens de inlichtingendienst vormde hij een risico voor de integriteit van Nederland. Geert Wilders heeft een brief met belastende informatie over Marcusover ontvangen van minister Ballin. Wilders wil niet op de inhoud van de brief ingaan, omdat die vertrouwelijk is. In een interview met NRC Handelsblad erkent Marcusover dat de AIVD-brief de reden was voor zijn vertrek.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 Duitsland neemt maximaal 148 miljard voor zijn rekening. In Nijmegen wordt nog steeds gezocht naar een krokodil. Gisteren meldde een wandelaar bij de politie dat ze het reptiel had gezien bij een vijver in de wijk Dukenburg. De zoekactie begon gisteravond, maar heeft vooralsnog niets opgeleverd. De politie neemt de melding serieus en noemt die zeer helder.